De directeur en drie medewerkers van een autoruitherstelbedrijf in Emmen zijn opgepakt op verdenking van fraude. Ze zouden verzekeringsmaatschappijen voor zeker 2 miljoen euro hebben opgelicht met valse en onterechte declaraties. De politie heeft verslag gelegd op onder meer huizen, auto's en goudstaven. Sea Shepherd activist Erwin Vermeulen is in Japan vrijgesproken van het mishandelen van een dolfijnenjager. De rechter sprak hem op alle punten vrij, dat heeft zijn vader bekendgemaakt. Vermeulen werd half december bij een dolfijnentransport opgepakt, omdat hij een Japanse dolfijnenjager zou hebben geduwd. Volgens de vader van de activist komt zijn zoon over een paar dagen terug naar Nederland. De oprichter van de website Mega Upload is vrijgelaten na het betalen van een borgsom. Kim.com wordt door de VS verdacht van het aanbieden van illegale kopieën van films, muziek en software op zijn site. Hij werd vorige maand opgepakt na een verzoek van de FBI. Ook drie medewerkers werden toen gearresteerd, onder wie een Nederlander. Ze werden eerder al vrijgelaten na het betalen van een borgsom. Het weer nog veel bewolking en overal droog. Het wordt 8 of 9 graden. Vanavond regen en veel wind. Morgen wisten we bewolking en overwegend droog. Het wordt dan ongeveer 10 tot 12 graden. Dit was het. Dit is bijna ons bij de ANWB. Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roedavarensveen en Hoogmade 3 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam voor Knopend Koenplein 2. A9 Alkma richting Amstelveen bij Knopend Raasdorp 2. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knopend Terbrechtseplein en Knopend Ketelplein 6. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht a 27 naar Almere bij Bildhoven 5, dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En de N15 richting de Maasvlakte tussen de Dintelhavenbrug en de Maasvlakte 8. Dat komt door een ongeluk. Er is daar maar één rijstrook open. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Sells love to another man It's too cold outside Eighteen Stuck in her day